hoofdstuk 14. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dat is mijn onderwerp. Yeshua zegt, Uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God. Uw hart wordt niet ontroerd. Er was reden genoeg voor de discipelen om ontroerd te zijn. Ze hadden op die bovenzaal, vlak voor Pesach, in die paar uur dat Yeshua tot hen sprak, moeten horen over zijn aanstaande dood. Want hij was het Pesachlam, dat Pesachlam dat in de tempel gebracht werd. En het Pesachlam dat werd geslacht voor hen en... Ze hebben moeten horen hoe de duivel in Judas gevaren was om hem te verraden. Ze hebben moeten horen zoveel dingen die allen te maken hadden met zijn, met zijn dood. Uw hart wordt er niet ontroerd, zegt de Heer. Logisch, zulke afscheidswoorden met de dood vlak voor handen. Een paar uur voordat Jezus zou sterven. Hij vierde in die bovenzaal het Pesachfeest die avond, maar de volgende ochtend was het zover. Dat zijn uren was gekomen. Dan moet je je voorstellen wat er door de heren is heen gegaan. Hoe zouden wij gereageerd hebben op die woorden die we maar half begrepen? De discipelen begrepen die woorden maar half. Uw hart wordt er niet ontroerd, gij gelooft in God. In de Naranse Bijbel staat, uw hart wordt er niet geschokt, omdat gij gelooft in God. Jezus zegt, gelooft ook in mij. Geloof in God, geloof ook in mij. Vertrouw op mij. Vertrouw op God om te beginnen. En vertrouw op mij. Geloof in mij. Te midden van alle frustraties en ontmoedigingen. En alle tegenslagen en alle schokkende dingen die ik u vertel. Uw hart wordt niet ontroerd. Uw hart wordt niet geschokt. U gelooft in God, gelooft ook in mij. Hele bijzondere woorden. Voor zover ik mij herinner, zijn deze woorden bijna... Identiek met de woorden in Exodus hoofdstuk 14. Alleen daar gaat het over Mozes. En het volk vreesde de heren en de, zijn loof geloofde in de heren en in Mozes. En zijn knecht. Zijn knecht. Nou Jezus is ook de dienstknecht van de Heer. Van Adonai, van Yahweh. En die woorden, die dringen zich op, aan mij op. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Bijzonder, hè? Is Mozes dan net zo belangrijk als Yeshua? Mozes was de verlosser die God had aangesteld. En we lezen, zij geloofden in de Heren. En in Mozes zijn knecht. Ja, Mozes was die, die dienstknecht waarover Deuteronomium 18 spreekt. Vers 18. Hoort naar hem. Maar ik zal hem, iemand verwekken uit uw broederen. En naar hem zult u luisteren. Dat is die tweede Mozes. Dat is Jeshua. Natuurlijk is Yeshua de enige geboren zoon van God en veel belangrijker dan Mozes. Maar wat een eer om dat te mogen lezen in Exodus 14. Zij geloofde in Yahweh en zij geloofde in Mozes. Er staat ook een tekst in, ook in Exodus die heel belangrijk is in dit verband. Daar zult gij tot op spreken en ik lees uit Exodus 4. En de woorden in zijn mond leggen en ik zal zijn met uw mond en zijn mond. En ik zal u leren wat gij doen moet. Hij zal voor u tot het volk spreken en zo zal hij u tot een mond zijn en je zult tot een god zijn. Wat een eer. Hij heeft Mozes gekregen. Hij is die, die profeet, die grote profeet. Maar je Yeshua is groter. Yeshua is groter. Hij is de broeder die verwekt werd... Die groter is. Gods enige geboren zoon. Gij gelooft in God. Gelooft ook in mij. In het huis mijn vaders. Nu komt de tekst. Zijn vele woningen. De broeders en zusters. Dat is onze hoop. Dat is onze hoop. Als er geen vele woningen waren. Wat was dan die huisvesting. Die God bereid heeft. Voor ons. Wij lezen. In een Psalm 84, prachtige woorden. Psalm 84 vanaf vers 1. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Adraai, Yahweh Sebaot. Mijn ziel verlangt, ja, smacht naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Heren. Wij komen het vaker tegen in het Oude Testament, in het, in het boek Psalmen. Lees bijvoorbeeld in, met mij mee in Psalm 23. Waar wij lezen de Psalm van David. De Heer is mijn herder. Ja, ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Ik zal in het huis des Heren verblijven. Als wij... Teruggaan naar Johannes 14, dan lezen wij over het huis van de vader. Het is hetzelfde huis. Maar ik meen in Johannes 14 dat het huis betrekking heeft niet alleen op de tempel, dat is in de eerste instantie natuurlijk het huis van de vader. Het gaat alleen maar over de tempel, het gaat over de tempel waar het Pesachlam geslacht moest worden. En het gaat over het huis waar vele woningen zijn. In die tempel zijn vele woningen. Maar letterlijk genomen is Jeruzalem te klein om ons allemaal te kunnen huisvesten. Het is te klein. Om, daarom meen ik dat Jeruzalem, Zion, is wel het centrum, het middelpunt waar God komt te wonen. Maar de hele aarde... Wordt vol van de heerlijkheid des Heeren. Het koninkrijk is op de hele aarde. Met in Jeruzalem natuurlijk het middelpunt. Ja, dat is natuurlijk waar. Dat blijft zo. In Johannes hoofdstuk 2 lezen wij ook over de tempel. Daar staan hele mooie woorden. Daar lezen wij. En het pasja der joden was nabij in Johannes 2 vers 13. En Jezus ging op naar Jeruzalem. Dat was al een eerdere keer dat het pasja nabij was. Ook in Johannes 14, daar was het pasja nabij. Maar daar was het pasja zo bijzonder, want binnen 24 uur, nog veel eerder, binnen een aantal uren, zou de Heer gekruisigd worden. Gekruisigd. Het pasja kwam dus gewoon naderbij. Mijn uur is gekomen, zegt de Heer. Mijn uur is gekomen, mijn uur is gekomen. En de discipelen zaten bij elkaar. En hij vond in de tempel de verkopers van runderen en duiven en druiven en duiven en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte een zweep tot een zweep van touw en dreef allen uit de tempel. Wat hebben zij gemaakt van het huis des Heren? Wat hebben ze gemaakt van dat belangrijke huis, de tempel? Een rovershol. En juist dat huis dat staat voor het koninkrijk, waar God met zijn volk komt te wonen in Jeruzalem, maar ook daarbuiten. Maar dat is ook prachtig. Dat is een prachtig beeld, want de heidenvolken, de toegevoegden aan het volk Israël, die mogen er ook wonen, maar die kunnen niet gehuisvest worden op die kleine locatie. Waar die tempel is geweest. Daarom moet Jezus veel meer bedoelen dan dat letterlijke huis in het huis van zijn vaders zijn vele woningen. En ik meen dat het betrekking heeft op het koninkrijk. Zoals wij gebeden hebben. Onze vader, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden in de hemel, alzo ook op de aarde. Niet op een stukje aarde, op de hele aarde. Israël is een pas pro toto. Israël staat voor de hele aarde. De hele aarde is dus heren. Wel nu, in het huis mijn vader zijn vele woningen. En dat is heerlijk. Er is ruimte genoeg voor alle gelovigen om te wonen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om u een plaats te bereiden. Yeshua vertelt misschien wel raadselen aan de discipelen in die bovenzaal. Hij had maar een paar uur de tijd om die toespraken, om die discussies te voeren met zijn discipelen. En in die paar uur heeft hij zoveel gezegd. In Johannes 14, Johannes 13 begint het al. Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16. En dan dat sublieme hoofdstuk, het hoge priestelijk gebed in hoofdstuk 17. Want ik ga heen om u een plaats te bereiden. De Heer zou heen gaan om een plaats te bereiden. En die vele woningen. Anders, want ik ga heen om een plaats te bereiden. Wanneer ik heen gegaan ben en u een plaats bereid heb, kom ik weder. Nou, vele mensen begrijpen die tekst verkeerd. Die denken van, ja, Jezus gaat naar de hemel. En de discipelen zullen later volgen. Maar ik meen dat... Yeshua dit niet heeft bedoeld. Yeshua heeft bedoeld: ik ga heen naar de hemel, naar mijn vader. Naar mijn vader gelooft in God, gelooft ook in mij. Ik ga heen naar mijn vader en daar zal ik zijn. Maar ik kom weder, ik kom weder en ik kom weder en zal u tot mij nemen. Niet om de discipelen ook naar de hemel te gaan brengen. Want er is er maar één ten hemel gevaren, en dat is Yeshua zelf. Maar hij komt weder. God is het dank. Hij komt weder. En daar zal het koninkrijk gesticht worden. Op aarde. En zal u tot mij nemen. En opdat ook gij zijn mogen waar ik ben. Daar waar Jezus is. Daar zult u zijn. Met mij. We lezen het ook in, in Johannes 17. Vader, hetgeen ge mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen die ge mij gegeven hebt. De heerlijkheid die Yeshua op de keperbeschouwer nog niet had ontvangen, nog op die bovenzaal vlak voor zijn kruisiging, vlak voor het Pesachfeest, nog de heerlijkheid die hij kreeg toen hij uit de doden was opgewekt. En de heerlijkheid waarmee zijn vader hem had bekleed. Want dat is toekomst. Dat is een geweldige belofte in Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed. Het begint al in hoofdstuk 17 met dit sprak Jezus en hij heeft zijn ogen ten hemel en zeide: vader. Vader he, weer, vader. De uren is gekomen. Verheerlijk uw zoon. De uren is gekomen. Dat heeft Yeshua gesproken in diezelfde besprekingen op die bovenzaal. Een paar uur voor zijn dood. De uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijke. Op de gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees. Ik moet een tekst opslaan, weer uit de psalmen. Psalm 18, vers 5. Bonden des doods hadden mij ontvangen, omvangen en stromen van verderf, verderf hadden mij overvallen. Die woorden zijn zo van toepassing op de Heer Jezus. Banden des doods. Jezus stond vlak voor zijn dood. Hij stond vlak voor zijn dood. De volgende morgen werd hij gekruisigd. Op Golgotha. Banden des doods hadden mij ontvangen. Ja, banden des doods. Maar de Heer heeft hem gered uit die, uit die grote vijand, de zonde en de dood. Die tekst komt nog een keer voor in de psalmen, maar we kunnen niet elke tekst lezen. Ik ga nu terug naar Johannes 14. Waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Nou, dat, dat is toch raarslachtig voor de discipelen, die maar met een half oor, als... Als ze een geopend oor hadden, hebben geluisterd. Maar onderschat die discipelen niet. Ze hadden wel die spanning gevoeld. Dat er moest iets gebeuren. Jezus zou verraden worden. Jezus zou verraden worden. Hij zou, Hij had gezegd: Uw leven zult gij voor me inzetten, Petrus. Voor waar, voor waar ik zeg u: De haan zal niet kraaien eer je mij driemaal verlogen hebt. Dat zijn onheilspellende woorden. Vandaar dat Jezus zegt. Gij gelooft in God. Gelooft ook in mij. Vertrouw op God, maar vertrouw ook op mij. Ik ben die dienstrecht die veel groter is dan Mozes. En Mozes was al de grootste. De groot, grotere profeet was er niet voor de komst van Jezus. Waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Waar, Jeshua, waar is die weg dan? Waar is die weg? Gij weet de weg, maar waar is die weg? Natuurlijk, de weg naar de Vader... Die, die weet gij. Die weg naar de vader. In het huis met zijn vaders en vele woningen. Zo zien we dat Yeshua uh, steeds, het lijkt wel, dubbele betekenissen invoert. Als hij het heeft over het huis met zijn vaders. Dubbele betekenissen. Zo rijkdom zit er in dat woord. En Thomas zeide tot hem. Heren, we weten niet waar je heen gaat, die Thomas die later ongelovig wordt en zegt van uh, ja maar uh, eerst uh, willen we zien en dan geloven maar Thomas was eigenlijk op de keep beschouwd dit is niet ons onderwerp nu niet zo ongelovig als het lijkt ik denk dat Thomas heel gelovig was Thomas zou zijn leven hebben gegeven voor de Heer, zoals Peters ook zijn leven heeft gegeven althans met zijn mond ik zal mijn leven voor u inzetten is dat zo, Petrus, zegt Jezus? Zult u uw leven inzetten voor mij? Voorwaar ik zeg u, ik zeg u de haan zal niet kraaien. Eer gij mij driemaal verlogend hebt. Dat is er overgebleven van Petrus. Had Petrus een grote mond. Nou, ik denk niet dat het, dat het voortkwam uit een trots hart. Maar het was wel, hij heeft zichzelf overschat. Dat was overmoedig. Want toen het puntje bij, het kaaltje, bij het paaltje kwam, heeft Peter zijn leven niet gegeven voor de heren. We hebben het lied gezongen, ik herinner me dat vandaag nog. Waar, waar is dat lied? Uh, dat broeders, de broederliefde, over de broederliefde, in die parasje geloof ik. De broederliefde die zich inzet voor broeders. Nou, Peters was zo'n broeder. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam, toen liet hij het afweten. Yeshua, die wist wat er ging gebeuren, liet het niet afweten. Als je toch weet wat er gaat gebeuren een paar uur voor je dood en je laat dat niet afweten, banden des doods hadden mij ontvangen, ontvangen. Als je weet wat er gaat gebeuren, de ergste marteldood die er bestaat, de grotere is er niet dan de kruising. En dan nog zeggen: Uw hart wordt er niet geschokt. Gij gelooft in God. Geloof ook in mij. Om dat te kunnen zeggen. De discipelen waren wel geschokt. Al begrepen ze het nog maar half. Maar Yeshua begreep het helemaal. Maar hij was niet geschokt. Wel nu. Ik ga weer terug naar Johannes 14. Thomas zei het tot hem, Heer, wij weten niet waar je heen gaat. Hoe weten we dan de weg? we dan de weg? Nou, natuurlijk de weg naar de Vader. Dat is de enige God. Kan niet anders. Jezus zei dat tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Die beroemde woorden van Yeshua. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik herinner me die woorden uit Johannes 17, dat Jezus zegt, u Woord is de waarheid. Jezus heeft altijd gebouwd op het woord van God. Uw woord is de waarheid. Heilig en in uw waarheid. Johannes 17. Daar staat het. Vlak voor zijn dood heeft hij dat kunnen zeggen. Uw woord is de waarheid. En Jezus heeft ook gezegd... in Johannes hoofdstuk 11, vers 25... Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid... en de opstanding ten leven. Ik ben de opstanding ten leven. Want Yeshua... is de enige die... uit de dood is opgewekt. Hij is de eerste die uit de dood is opgewekt. En de enige voorlopig. De anderen zullen volgen. Wanneer Yeshua... uit de hemel terugkomt... van zijn vader... Oh, wat een groot mysterie. Van zijn vader om alle discipelen tot zich te nemen zoals hij beloofd heeft zoals hij ook beloofd heeft bij herhaling in Johannes 17 omdat zij zijn waar ik ben het is belofte heren wij we weten niet waar je heen gaat maar dat wisten zij wel wij weten niet waar je heen gaat hoe weten we dan de weg Jezus zei dat tot hem ik ben de weg, de waarheid en het leven in Hebreeën hoofdstuk 10, lezen we deze prachtige woorden. Um, daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid, Hebreeën 10 vers 19. Daar wij dan broeders volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom. In het heiligdom, dat doet wie denken aan de tempel. Maar toch in een veel grotere zin. Door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg ik ben de weg, de waarheid en de weg langs de nieuwe en levende weg door het voorhangsel dat is zijn vlees en wij een grote hoge priester over het huis een priester over het huis gods hebben dat is gods tempel maar in een, in een nieuwe zin en in zijn vlees ja want op Golgotha moest Jezus sterven in zijn vlees. U herinnert zich natuurlijk wel... dat toen die, dat, dat moment gekomen was... dat Jezus de geest gaf... dat de voorhangsel scheurde. In zijn vlees. Jezus gaf de geest. Hij stierf. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat zijn op zich al woorden. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? die een prediking waard is. Maar wie weet doe ik dat nog een keer. En wij een grote priester over het huis gods hebben. Laten wij toetreden met een brachtig hart in volle verzekerheid des geloofs. Alle verwijzingen naar Yeshua die de weg is, de waarheid en het leven. Maar hoe? Wat een woorden. Yeshua komt. maar dat verbaast ons natuurlijk helemaal niet meer... Ook nog eens met de woorden, niemand komt tot de vader dan door mij. Begrijpt u dan dat de vader heel belangrijk is en dat Yeshua heel belangrijk is? En niemand komt tot de vader dan door mij. Niemand komt door de vader, niemand, ook Mozes niet. Zoals, zoals in beperkte zin wel, maar in die enorme gro grote zin, grote betekenis, Kom niemand tot de Vader. Yeshua is niet een bruggenbouwer. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Want Hij is degene die ons het leven geeft. Hij heeft het leven van de Vader ontvangen, maar Hij geeft het door aan de zijnen. Kijk maar naar Lazarus. Ja, precies. Een teken was dat. Een teken, broeder, hartelijk dank. Niemand komt tot de Vader dan naar mij. Indien gij mij kende, zou Gij ook mijn Vader gekend hebben. Weer Vader. Steeds komt de Vader terug. Je zou het bijna vergeten. Waar heeft, waar heeft Yeshua het over? Ja, over de Vader. Want van hem komt alle leven. Van hem heeft Yeshua alle leven gegeven. Alle macht gekregen over alle vlees. Oh, al die puzzels, al die bijbelteksten vallen als puzzeldeeltjes in elkaar. Hoort bij elkaar. En die gij mij kende, zoudt gij ook mijn vader gekend hebben. En die gij mij kende. Van u aan kent gij hem en hebt gij hem gezien. Hebben zij dan, de discipelen, hebben ze dan letterlijk, met het fysieke oog, God gezien. De Vader gezien. Nee. Maar, Yeshua is het beeld van de onzichtbare God. Staat er in Colossense hoofdstuk 1 vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is niet God. Hij is niet God. Anders zouden we er gestaan hebben. Hij is het beeld van de onzichtbare God, God die we niet kunnen zien. Maar in Hem zien wij de Vader. In Hem zien wij God. Ja, werkelijk. In Hem zien wij God. In Hem zien wij, ik kan het niet simpeler zeggen dan, in Hem zien wij Gods barmhartigheid, Gods liefde. Wie Hij wil zijn voor ons. Ik zal zijn, ik zal genadig zijn, wie ik genadig zal zijn. Dat doet weer denken aan wat er in Exodus staat. De afdruk, van, ook zo'n prachtige uitdrukking in Hebreeën 1. De afdruk van zijn wezen. Van nu aan kent ge hem en hebt ge hem gezien. Nou, iets, uh, iets onverwachts. Niet te al te onverwacht voor jullie, denk ik. Maar nu wil ik nog eens een keer naar die uitdrukking. De weg, de waarheid en het leven. Ik heb al gezegd, hij langs dat nieuwe en levende weg... in zijn vlees. Nou, dat is natuurlijk de waarheid. Dat staat, er. Dat bedoelt Jezus, ik zou bijna zeggen, uitsluitend. Maar... Ik wil toch nog iets zeggen wat ook weer een beetje doet denken aan Mozes. En dat staat in Psalm 119. Ik zag eerst het verband niet en later dacht ik, hé, hey, er is toch een verband. Want Yeshua is de weg, de waarheid en het leven. Maar ook in een hele morele zin van het woord. En daarom ga ik naar Psalm 119, waar sprake is van de wet, van de Torah, die God, die Yeshua lief had. Yeshua had de wet van God lief. Hij is ook niet gekomen om de wet te ontbinden, te vernietigen, maar te vervullen in de zin van compleet maken. De wet is niet afgeschaft. Ik hoef het helemaal niet meer te zeggen natuurlijk. Een paar versen uit Psalm 119. Doe de weg der leugen van mij wijken en schenk mij genadig uw wet. Die woorden die door vele Joden zijn uitgesproken en gelezen, die werden ook door Yeshua, we zijn ook niet onopgemerkt gebleven van Yeshua of door Yeshua, want die woorden die lagen op zijn tong, die woorden lagen in het hart van Yeshua. Ik verkies, zegt Yeshua, ja zegt Yeshua, zo staat het in de psalmen... maar ik ben geneigd te zeggen dat Yeshua dit gelezen heeft... dat het op, op hem in de, in de meest grote zin van het woord betrekking heeft. Ik verkies vers 30. De weg der waarheid. Ik ben de weg de, en de waarheid en het leven. Wat een prachtige woorden. Ik ben de weg der waarheid. Ik verkies de weg der waarheid... Ik stel uw verordeningen voor mij. Ik klem mij afvast aan uw getuigenissen. O Heere, maak mij niet beschaamd. En dan, vers 32. Ik zal de weg uw geboden lopen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ook dat zie ik allemaal in die woorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maak mijn leven naar uw woord. Ja, precies. Precies. En het is zo mooi. Nou, dat komt toch niet meteen in je op als je die woorden leest? Ik heb, het, ik heb het jaren niet zo gezien. Maar ik zie ze nu gelukkig wel zo. Dat al die woorden hoorden bij elkaar. Yeshua had de Torah lief. De Torah was zo getuige, Er was, geen, er was niet een stort regeltjes. Een soort regeltjes waarbinnen je gevangen zat. Maar het was een bevrijdende Torah. Een bevrijdend woord. En Kees heeft daar ook veel over te zeggen over in een van zijn parashas niet al zijn parashas zijn mij onmiddellijk zonder klaar. zover ben ik nog niet, maar dat geeft niet hij heeft er ook iets over te zeggen de Torah is een bevrijdend woord nou gaan we nog even terug naar Johannes 14 en geloof in mij geloof mij vers 11 geloof mij zegt hij weer, gelooft in God en geloof ook in mij Vertrouw op mij, ondanks uw frustraties, ondanks de teleurstellingen, ondanks de ontmoedigingen die u meemaakt, ondanks wat u te wachten staat. En u zult, werkelijk, u zult werkelijk heel veel spanning ervaren rondom het kruishoud. Is dan alles verloren? Nee. Vertrouw op mij. Geloof in mij. Ik ben met u. De woorden die ik tot u spreek, vers 10 zeg ik uit mezelf niet, maar de vader die in mij blijft, weer de vader die in mij, alles centreert rondom de vader. Maar de vader die in mij blijft, doet zijn werken. Nou, nog één keer, uh, ga ik naar Exodus, je zou zeggen, dat heeft er helemaal niet mee te maken, maar ja, ik zie het een toch een verband. <laughs> Daar staat, in Exodus 4, ik heb het al een keer gelezen, hij zal voor u tot het volk spreken, en zo zal hij, Vers 16, u tot een mond zijn en ge zult hem tot God zijn. Ik zal zijn met uw mond, vers 15, en zijn mond en ik zal u leren wat gedoe doen moet. Of zo heeft ook God zijn enige geboren zoon geleerd. Alles wat hij spreken moest. Natuurlijk in een, in een veel meer omvattende zin dan Mozes uh, heeft gekend. Natuurlijk, maar wat een eer heeft Mozes eigenlijk. Mozes is de, de verlosser van zijn volk Israël. En mag dan gebeurd zijn, maar zijn naam wordt wel vermeld in het boek openbaring. Het lied van Mozes en het lam. Ja, het lied van Mozes en het lam. Zo belangrijk is het boek openbaring. We zullen het nu niet aanroeren, maar u kent die tekst. Het lied van Mozes en het lam. Geloof mij dat ik in de vader ben en de vader in mij. Joshua heeft een, relatie, een levende relatie met de vader... En de vader met de, met de zoon. Dus in die zin is er een eenheid tussen de vader en de zoon. Maar niet in metafysische, uh, Niceaanse, uh, Concilie van Nicea zin. Een en dezelfde is God. Yeshua is God. Nee. In de zin van, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Wie, wie mij heeft gezien, wie, de, wie mijn karakteristieken, eigenschappen, liefde heeft gezien, die ziet de vader. Want de vader is liefde. God is liefde, zegt Johannes in zijn, een van zijn brieven. De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mezelf niet. Dat bewijst het al, dat Yeshua een ander is dan God. Maar de vader die in mij blijft, doet zijn werken. Prachtig. Zoals die broeder heeft gezegd, hè? broeder Adriane, uh, met die opwekking van Lazarus bijvoorbeeld, heeft God zijn werken een werk gedaan, een werk nog maar die wonderbare brood van maar ook daarvoor nog die wijn, water dat in wijn gemaakt werd, van wijn gemaakt werd, en dat soort werken en veel meer werken. En wat zou u zeggen, toen de Vader zijn geliefde zoon opgewekt heeft uit de doden, is dat geen werk? Is er een grotere werk mogelijk? Nee. En ik zeg u in mijn geloof, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En nog groter dan deze, want ik, ga, want ik ga tot de vader. Nog groter in deze. Mijn zin is, kan dat nooit betekenen dat de discipelen een groter werk deden dan wat de vader gewerkt heeft in zijn zoon. Maar de discipelen hadden wel het geweldige voorrecht om tekenen te doen en wonderen en kracht in zijn naam. En wij hebben het voorrecht, wij allemaal, om te getuigen van het grote daad Gods, grote daad Gods die Hij in zijn geliefde Zoon heeft gedaan. Dat wil zeggen dat we mogen verkondigen wat het Boek Handelingen al zegt. Deze Jezus heeft God aangewezen door krachten, wonderen en tekenen, en deze Jezus. Die God heeft aangewezen, heeft God opgewekt. Daarvan mochten de discipelen van getuigen, daar mogen wij ook van getuigen. Het is een rijkdom. Wat je ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Uh, ik, ik kan niet precies uh, de, de omvang uh, begrijpen, dat vat ik niet. Dat wij mogen vragen in zijn naam. En ik zal het doen, omdat de vader en de zoon verheerlijk wordt. Dat heeft een, een, het heeft een beperking. Dat heeft natuurlijk een beperking. Het is niet zo van, we gaan nu vanmiddag de straat op. Of het regent of niet. Hopelijk zal het met de regen meevallen vanmiddag. En we gaan doden opwekken. Hier in de havenkerk. Het liefst hier. of daarbuiten buiten. Of op de markt. Honderden mensen worden opgewekt. Ik geloof niet dat, dat Yeshua dat bedoelt. Broeders en zusters, ik moet eindigen, ik moet sluiten ik heb nog niet eens hoofdstuk 14 helemaal behandeld maar een volgende keer indien de Heerde wil, hoop ik verder te gaan met vers 15 en volgende versen van dit hoofdstuk en dat gaat over de parakleet, de trooster de heilige geest en daar wil ik de volgende keer enige woorden aan spenderen Amen